Alle bezwaren van particulieren, bedrijven en organisaties tegen het besluit van minister Schults van Hagen van infrastructuur zijn ongegrond verklaard. Door de beslissing kan dit jaar worden begonnen met het verbreden van 63 kilometer snelweg op de A1, A2, A6, A9 en de A10. Op een aantal trajecten wordt het aantal rijstroken uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting. Ook worden bestaande bruggen en viaducten aangepast. De minister wil met de uitbreiding de files in de noordelijke randstad oplossen. In 2020 moeten de werkzaamheden klaar zijn.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 Als Els Borst van D66 zegt in het boek dat de jodenvervolging koningin Wilhelmina destijds in Londen nauwelijks bezig hield, dan zou we anders zijn geweest als katholieken of gereformeerden gedeporteerd zouden zijn, zegt Borst. Waterschap Reggen en Dinkel in Overijssel plaatst een grote hoeveelheid zandzakken bij de stuw bij Argem in de regen. Bij controle ontdekten medewerkers van het schap gisteren dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten, waar water doorheen komt. De spoelgaten zijn ontstaan door grondverzakking aan weerszijden van de stuw. Of die verzakking het gevolg is van de regenval van de afgelopen dagen wordt nog onderzocht. Het weer, wolken, soms wat zon en vooral het noorden een bui staat een matig tot vrij krachtige westenwind aan zee krachtig tot hard. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 I'm tonight. I'll...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 Is mijn hart Als het leeg Als het oud Als het koud En bevroren is Als het wat wat het doet Nu het boos En verloren is Wat is mijn hart Wat is jouw woord Als het kil Als het stil als het hart een berekenend is, als het beeld dat je schetst dat een pet zo is, wat is jouw woord?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 Als het hart en verwarring zich verschuilt voor de werkelijkheid, wat is jouw hart? Thank you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 Ai.